Uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft dit jaar al ruim 50 miljoen euro meer geïnd van wanbetalers dan vorig jaar. komt door een verbeterde aanpak en meer toezicht. Dat zegt directeur Hans Blokpoel van de dienst in een interview met het AD. Wanbetalers worden tegenwoordig continu in de gaten gehouden door twee incasso-bureaus. Die komen er daardoor snel achter of iemand bijvoorbeeld een nieuwe baan heeft gevonden of een erfenis heeft gekregen. En bij die wanbetalers staat de fiscus dan meteen op de stoep. Opnieuw dreigen de problemen bij aluminiumfabriek Aldel in delft dat deze maand een doorstart maakte. Werknemers gaan niet akkoord met de salarissen die de nieuwe eigenaar biedt. Die zijn gemiddeld 30% lager dan voor de sluiting. FNV Metaal zegt dat de werkgever verplicht is... de vakbond om instemming te vragen als er ploegendiensten worden gedraaid. En dat is nog niet gebeurd. Die machtspositie gaan we zeker gebruiken, zegt FNV Metaal. De media in Noord-Korea hebben de zus van leider Kim Jong-un voor het eerst aangeduid als vooraanstaand lid van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeidspartij. Dat is de communistische partij die het land bestuurt. Volgens Noord-Korea-deskundigen is dat een teken dat Kim Yo-jong een belangrijke rol gaat spelen in de Noord-Koreaanse politiek. Rotterdam heeft bekendgemaakt waar de komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Het gaat onder meer om het Stadhuisplein in het centrum en de omgeving rond de Erasmusbrug. En ook verzorgingstehuizen, kinderboerderij en parken. Daar zijn vuurwerkvrije zones ingesteld. Vanaf dit jaar mag op oudjaarsdag vanaf 6 uur s'avonds tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht vuurwerk worden afgestoken. Het weer, bewolkt, regen en motregen. Het is waterkoud, 7 tot 12 graden. Vanavond klaart het op, dan wordt het droog. Vanaf morgen is het dan een stuk droger en zonniger. En dan wordt het 4 graden in Groningen tot 13 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een korte file op de A20 in beide richtingen. Zowel naar Gouda als naar Hoek van Holland. Voor de afrit Spaanse polder, 2 kilometer. Wat de brug even heeft opengestaan. Dat zal niet zo lang duren. Op de A27 Utrecht-Breda blokkeert een kapotte vrachtwagen een rijstrook bij knooppunt Lunette. Vanuit Utrecht zat er 3 kilometer en daardoor ook op de A28 file Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. De poëzie van mijn broer. Kijk, wanneer je je wat achtergesteld voelt... wanneer je je wat op het tweede plan voelt staan... wanneer je je wat weinig geaccepteerd weet door je omgeving... ja, natuurlijk, dan kun je beide pakken neer gaan zitten. Maar in plaats van beide pakken neer te gaan zitten... kun je je gevoelens ook gaan vertalen in poëzie... Men heeft mijn broer meermalen aangeraden in beide pakken neer te gaan zitten. <lacht> Een mening die ik beslist niet deel, hoor, want ik heb hier zijn nieuwste bundel voor mij. Een bundel die, wat mij betreft, zo voorgedragen kan worden voor die bekende literatuurprijs. Wilfried, hoe heet die prijs ook alweer? Eerst de eerste prijs. <lacht> en uit deze bundel. Dames en heren, mag ik een ogenblikje stilte? En ik ook graag. <hijen> ook mijn broer wil graag een ogenblikje stilte. Dank u wel. Dames en heren... Ach, mijn broer is omgevallen, en u hem even rechtop opzetten. Uit de bundel van mijn broer, het eerste gedicht. Getiteld... ja, geeft helemaal niks. Het is getiteld Ik moet poepen. Ik moet poepen. Dan zijn er een paar blaseren uitgescheurd. Waarmee we alweer bij het laatste gedicht zijn aangekomen... En dat wil in onze herinnering voortleven onder de titel Tante Sjaan. Heren is geheel belangeloos van ons heen gegaan. Tante Jean. Wij herinneren ons de vele verhalen die we van haar horen mochten. En we hopen dat wij de rust hebben gevonden die we zochten. Van Forder Ik wil know wat love is. Moet je ze je opa vragen? <laughs> je weet het wel hoor. En dan de spreuk van de dag. Een strakke kleding belemmert vaak de bloedsomloop bij vrouwen. Mijn mannen daarentegen versnelt het de bloedsomloop. En uh, nog één plaatje, en dan gaan we naar onze vrijwilligersvacature. Dus uh, hou het goed in de gaten. We krijgen nog één lekkere ouwe van uh, de Bee Gees. En dan ga ik uh, praten met uh, uh, Vip Zandvoort. Maar eerst nog even tragedy. Nou, Vip Zandvoort is geen tragedie hoor. Maar... Ik weet eigenlijk niet wat wel een tragedie is, maar goed, maakt niet ja. uit. Hier zijn de Bee Gees. Tragedy. Model, met het prachtige John Lennon-cover en een liedje dat heet Real Love. En uh, we proberen een wanhopig verbinding te krijgen met Fibs uh, Antwoord. Maar uh, dat, uh, op de een of andere manier uh, lukt dat niet. Dus uh, we blijven het even proberen en anders dan uh, komt het een andere keer. We gaan even door met muziek. YouTube Every Breaking Wave signal afkomstig van het album uh, Songs of Innocence. En dat heet Every Breaking Wave. En dat is het nieuwe. Ja. Uh, eens even kijken wat we nu gaan doen. Ja, we gaan het nieuws doen. Ja, we gaan het nieuws doen. Ja, hop, we gaan het nieuws doen. Gezellig. FM voor Zandvoort en de regio. De Haarlemse zanger Roel van Velzen heeft woensdag via Twitter laten weten dat het even niet mee zit. De artiest schrok enorm toen hij woensdagochtend nietsvermoedend in het donker in zijn auto stapte... en daar een ravage aantrof. Onbekende dader bleek nogal onder de indruk zijn geweest van zijn navigatiesysteem... en had hij hem met veel geweld uitgesloopt. De inbraak was vakkundig uitgevoerd, vermoedt de zanger... Via een ingetikt ruitje was de dief gemakkelijk binnengekomen. Op de vierde etage van een flat aan de Freddy-Overstegenstraat in Haarlem... is dinsdagochtend brand ontstaan. En daarbij is een persoon eh, gewond geraakt. Zo meldt het ve de veiligheidsregio. Hoe het vuur ontstaan is, is nog onbekend. Een traumateam werd opgeroepen... en het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van de brand. Bijster de treinreizigers zagen afgelopen zaterdag uit het niets een koor ontstaan. De flashmob was te zien in een stationshal van Haarlem. Zo'n 70 zangeressen en zangers van de Voice Company zongen een tekst van Mahatma Gandhi op muziek van Carl Jenkins. En dat was niet zomaar om aandacht te vragen voor het concert dat ze geven ten bate van SOS Kinderdorpen. En dat is vandaag in de Adelbertuskerk toegang is 12,50 euro en tijdens het concert wordt daarnaast nog een collecte gehouden voor het goede doel. De kerk is te vinden aan de Rijksstraatweg nummer 28. Ook bij de Zaanlaan, als je dat weet. Vroeger heette die de Lidwina, volgens mij. Ja, dat was vroeger de Lidwina. Oké, okay, nu dus de Adelbertuskerk. Niels Geuzenbroek heeft uh, zijn veelzijdigheid bewezen... Met zijn laatste album Lines laat hij zich vooral zien als singer-songwriter. Vanavond treedt uh, de van oorsprong Haarmer Geuzenbroek op in het patronaat. Voor de liefhebbers zijn er nog kaarten a uh, 17,50 euro. De twee zilvervossen die de laatste weken de gemoederen van Menig Zandvoorter bezighielden... zijn gevangen en meegenomen door stichting AAP. De zilvervossen waren vaak te zien bij de katholieke begraafplaats en ook op de speelplaats van de Oranje Nassoschool. Omdat de vossen niet echt graag geziene gasten waren en niet thuishoorden in de bebouwde kom... was in eerste instantie duurzaam fauna voor advies ingeschakeld. Na overleg met Stichting Aap is de actie in gang gezet. De zilvervos is geen inheemse soort en uh, het vermoeden bestaat dat de overigens prachtige dieren gedumpt zijn door de eigenaar. Afgelopen donderdag werd bekendgemaakt dat er opnieuw een geval van vogelgriep in Nederland is geconstateerd. Nu, de gemeente, nu in de gemeente Ter Aar. Hierop heeft minister Dijkstra opnieuw een landelijk vervoersverbod afgekondigd. In verband hiermee is er ook een verplichting om bijvoorbeeld hobbykippen en pluimvee van kinderboerderijen in hokken te houden. Dat houdt voor ons nog in dat het pluimvee van de kinderboerderij bij Center Park hieraan moet voldoen. De kinderboerderij is tot nader order gesloten. Dat maakte de beheerder van Center Parks bekend. Dan hebben we ook nog Mozart in Zandvoort. En dat uh, is een prachtig concept. Mozart in Zandvoort. En uh, dat vindt plaats... Uh, uh, even kijken hoor. Dat vindt plaats op 30 november in de Agatha-Kerk. Uh, uh, aan de Grootekrocht 45 in Zandvoort. Het begint om uh, drie uur. De kerk is open om 14.30 uur. De toegang bedraagt 20 euro. En de kaarten die zijn uh, te kopen bij Kaashuis, Tromp aan de Grote Krocht, Bruna Balkenin aan de Grote Krocht en op 30 november, dus zondag, aan de zaal. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.classicconcerts.nl. Mozart in Zandvoort dus. En onder andere een pianoconcert, het einde kleine nachtmuziek en de kroningsmessen worden uitgevoerd. Prachtige stukken dus van het wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart. hem Westkust weerbericht. Ja, het is vandaag overwegend bewolkt. En vooral later op de dag neemt de kans op wat regen weer toe. Het wordt vandaag een graad of negen. Vanavond regent het nog enige tijd. Maar komende nacht wordt het droog en klaart het op. De zuidoostenwind waait uh, meest matig en de temperatuur da daalt naar een graad of 6. Morgen neemt de oostelijke stroming toe en met deze stroming wordt er geleidelijk drogere en later ook koudere lucht aangevoerd. Naast wolkenvelden zijn er ook perioden met zon en het blijft droog. De zuidoostenwind draait naar oost en is vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graad of 9.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 Jacqueline Govaars met een uh, met de hymne zeg maar van uh, van Serious Request 2014 Make More Sound Dit is Ringo Starr samen met Paul McCartney Walk With Me 2010. Waarop uh, Ringo Starr weer samenwerkt met Paul McCartney. Ja, ja. Paul speelt bas op het album, op sommige nummers. En zingt ook mee, zoals op dit. prachtige liedje, Walk With You. Ik zei net me, want het is you. Oh, de tekst van Van Dyke Parks. Dat uh, is meneer die wij uh, onder andere ook kennen van zijn samenwerking met Brian Wilson van de Beach Boys. Nou, we hebben er helemaal Ja, en uh, de jingle doet het niet, maar het, de, nou ja, het is een donderdag zeker. domme donderdag en uh, maar goed, dat maakt niet uit. We hebben wel hella nu aan de telefoon. Als alles goed is. Hoi. Goed. Ja, zuster, is er. Hoi, hoi, hoi, eindelijk. Goh, nou, dat gaat wat voet in de aarde. Het telefoonnummer klopte niet en zo weet ik het allemaal niet. Maar we hebben Hella nu aan de telefoon. En het gaat natuurlijk hoi. over de vrijwilligersfacaturen van de week. Nou, vertel, Hella, wat heb je van ons? Ja, dit jaar, dit keer, is, um, zijn we op zoek naar websitebeheerders. Uh, ja? Er is een uh, voor een nieuw op te starten website... Um, Hoor jij die muziek nou ook? of Want ik is ja. heel hard muziek. Ah, oh, dan zet okay. ik hem wat zachter. het ja, is een achtergrondmuziekje. <laughs> <laughs> nou, oh. voor het nieuw op te starten website uh, voor de bewoners van Zandvoort... Uh, zijn we op zoek naar uh, een paar vrijwilligers of twee vrijwilligers. Het is maar net hoeveel mensen tijd ze dus erin willen stoppen. Ja. Uh, en het gaat om een digitaal dorpsplein, zijn we, uh, wordt er gelanceerd... waarin uh, de bewoners van Zandvoort elkaar... Hulp kunnen aanbieden en vragen. Geregistreerd is het. En. Uh, ja, het is een soort, zeg maar, Zandvoortse buf. En uh, we zijn op zoek naar vrijwilligers die de site willen beheren. Dus, uh, dus degene die, nou, ik denk. in het begin een half uur per dag. Uh, aangemelde aanvragen op de site willen plaatsen. en uh, registraties na willen lopen. Ja. En uh, de functie kan vanuit huis worden gedaan. Dus je hoeft niet. Nee, je hoeft niet eens de straat op, dat is makkelijk. Ja, en en um, uh, maar het is wel belangrijk dat je in het beginfase beschikbaar bent om af en toe samen te overleggen. Ja. Hè? Zeker in de startfase. En uh, maar verder kan het gewoon vanuit huis. En ja. het liefst zoeken we iemand die elke dag dat we dus zeven dagen iemand hebben die dat doet. Ja. Maar niet iemand dat zeven dagen doet, maar dat dus, dat die functie zeven dagen bezet is door ja. een aantal mensen, zo'n ja. groepje mensen. Dus als je een groepje en mensen ook. hebt, dan, dan kan het ja. ook. Ja. En als er aanvragen binnenkomen die bijvoorbeeld spoed uh, hebben, dat je die ook kan doorverwijzen naar ja. de plusdienst of hè, dat. Uh, nou, dat is een mooie functie. Iemand die een beetje verstand heeft van, uh, van websitebeheer, die, uh, nou, die kan hier een uh, leuke dagtaak aan... Of tenminste, een dagtaak, maar die kan er leuk mee bezig zijn. Nee, precies. Uh, weet je, we hopen gewoon een half uurtje per dag. Ja. Een uh, uurtje ten halve... Ik weet niet, in het begin zal het wat minder zijn. En als het goed loopt, en het zou is, het is zo fijn zijn als veel zandvoortjes ook gaan uh, registreren. Ja. En het zijn dus allemaal hulp en vragen waar geen geld bij komt kijken. Nee. Het, ruilen, het ruilen van diensten en hulp. Ja. Ah, dat is hartstikke mooi. Ja. Uh, aanmelden kan natuurlijk via de gebruikelijke kanalen zoals uh, jullie website. Ja, staat, hij staat op VIP dus Hij staat op bij, VIP uh, Bij Pluspunt. Ja. En uh, uh, ik ben de contactpersoon daarvan. Dus, uh, Oké, okay, dus dan vraagt u nou helemaal anders dames en heren. Ja, en 7, ja bij Pluspunt 5740330 kun je bellen. Oké. Okay. Oké, okay, nou dat is mooi. Dan uh, ja? gaan we dat even doorgeven. En dan gaan we dat even fijn op de Facebookpagina van Zandvoort Lunch zetten. En dan kunnen de mensen het ja, daar ook nog even maken. Oké. Okay. Okay. Hij staat op VIP. Hij staat op VIP. We zullen het erbij zetten. Oké, okay. okay, okay. hartstikke dag bedankt nou. hè. Doei doei. Oké, dag. Tot volgende week. Tot volgende week. is dat heet Queen Forever, waar ook drie stukken op staan die nog nooit eerder zijn uitgekomen, waaronder een duet met Michael Jackson. Nou, uh, dit heette Too Much Love Will Kill You, we kennen het natuurlijk ook in de uitvoering van, uh, van uh, Brian May, jawel. En we gaan weer even swingen, jongens. Kom op, even weer die dansvloer op. Dit is de ultieme disco hit van 2014. Oh, ja. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk. Uptown Funk. Cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, riling, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Got the police and the fireman, I'm too. You, hallelujah, Ooh. girl. Sit you, hallelujah. Ooh. Cause uptown funk Punk, don't give it to you. Ooh. Cause Hallelujah. Ooh. Girl sent you Hallelujah. Disco-hit, hoor. Don't believe me ik ben het te oud voor, maar als ik nog naar de discotheek zou gaan... ...dan op deze plaat helemaal aan mijn dak gaan. De beste traditie van Cool in The Gang, People's Choice Yo. Hey, hey. Rapper's Delight. Ooh. Geweldige plaat. Mark Ronson featuring Bruno Mars. Kan je niet stil blijven zitten hoor? Zelf in als zit je op een stoel. Kan je nog niet stil blijven zitten? Wat een plaats, echt te gek gewoon. Ik vind het helemaal te gek. Nou, we blijven nog even een beetje in het zwingende werk, Carlos Santana, oorspronkelijke compositie van Tito Puente. Ja, Tito Puntje dus. Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Wat is al Carlos Santana. Santana. Zijn het al, een compositie van Tita Puente. Daar is ook een, ver, een versie van bekend. Iets wat ouder nog dan deze. Deze komt uit 1970 of 1971. daaromtrent. Komt van het album Abraxas. En dat was wel de tweede LP van Carlos. Uh, ja, dat wel. En met uh, Ojecomo Bal. Oh jee, ik op Wat? Gaan wij eruit? Ja, Bart van der Meer staat weer te smachten om te gaan zitten, want hij heeft pijn in zijn voet. <lacht> ja, ah daar moet ik niet om lachen, dat is niet eerlijk. Zometeen dus Matchbox. En uh, Bart heeft vast weer een hele lekkere verzameling van uh, muziek voor u klaarstaan. En uh, ik zou zeggen, geniet er maar weer zometeen. Daarna Hans Wassenaar met uh, Muziek Boulevard Live. Ik ben er gewoon weer morgen. Voor twee programma's maar liefst. Zandvoort uh, Lunch natuurlijk. En ook weer Zandvoort Draait Door. Morgenmiddag van 5 tot 7 vol programma. Ronnie Brouwer als gast. Live muziek van Sam Sexton. En uh, nog meer mensen die komen langs. Gezellig. Nou, tot morgen. dag.